11 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. In 100 verpleeg- en verzorgingshuizen... leggen medewerkers dinsdag het werk tijdelijk neer. Ze eisen een betere CAO. Er zijn werkonderbrekingen van één minuut tot enkele uren. Dat meldt vakbond Abfacabo FNV. De werknemers zijn het niet eens met de CAO die in december is gesloten... tussen de werkgevers en de kleine vakbonden. Abfacabo FNV stapte toen uit het overleg.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 Het dodental door de uitbarsting van de vulkaan op Sumatra is opgelopen tot 16. Op het Indonesische eiland is een verkoold lichaam gevonden en in het ziekenhuis stierf een gewonde student. Er zijn waarschijnlijk veel meer doden. Een priester zegt dat nog zeker 50 mensen worden vermist. De uitbarsting van de vulkaan heeft dorpjes in de omgeving onder een dikke aslaag bedekt. In Maastricht heeft een marechaussee vannacht een dronken man op de fiets achtervolgd. De verdachte van 36 reed slingerend met zijn auto over de weg en negeerde een stopteken. Marechaussee zette de achtervolging in. In Maastricht kon de man niet meer verder rijden en ging er te voet vandoor. Een van de marechaussees leende een fiets van een omstander en kon de vluchtende man aanhouden. Hij wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaar veroorzaken op de weg en poging tot doodslag.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 VPRO v over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm. Ja, welkom bij Tweedeur van OVT. Straks in het spoor terug, het tweede deel van het verhaal... van ontdekkingsreiziger Shackleton en zijn expeditie naar de Zuidpool. En in verband met dat spoor terug willen we ook... een korte oproep doen. We gaan namelijk aandacht besteden aan de geschiedenis van de reclassering. En daarvoor zijn we op zoek naar ex-klanten van die reclassering die in de jaren 60, 70 en 80 met reclasseringsmedewerkers in aanraking zijn gekomen. En daar eventueel anoniem over zouden willen vertellen. Dus bent u een ervaringsdeskundige of kent u iemand? Stuur dan liefst zo snel mogelijk een mailtje naar ovt.vpro.nl. Ovt.vpro.nl. Of schrijf een briefje naar OVT postbus 11 1200 JC in Hilversum. En dan zit het nu bij ons aan tafel. Emeritus hoogleraar te leiden, Henk Wesseling. Schrijver van een groot boek over de koloniale deling van Afrika eind 19e eeuw. Van een paar jaar geleden verschenen biografie over de goal. En van een prachtige studie naar de Franse opvattingen over oorlog aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. De oorlog die dit jaar zo groot herdacht gaat worden. Ja, en Henk Wesseling kende, kent men natuurlijk ook als schrijver van kortere essays voor een select publiek. En uh, daarvan is nu weer een nieuwe bundel uit, een nieuwe wesseling. En die nieuwe wesseling gaat onder meer over paars, over Europa en Nederland... Afrika en geschiedschrijving, uh, over het mislukte historische experiment... van het Nationaal Historisch Museum in Nederland. En eigenlijk over nog veel meer dingen. Henk Wesseling, uh, meneer Wesseling, we kunnen niet alles behandelen... laten we daar duidelijk ja. in zijn. Dus we gaan een harde keuze maken uh, om een indruk te geven van. Uh, maar ik zou eigenlijk willen beginnen bij iets wat mij meteen opviel... toen ik het boek zag, namelijk... De omslag. Wij zien op de omslag een Spaanse edelman. Het zou Philips II kunnen zijn. Op een wit paard, in pracht en praal, gezeten, gouden harnas dragend. Uh, maar je ziet meteen, hij is niet. Dit kan nooit Philips II geweest zijn, want hij is veel te knap. Zag u het ook meteen toen men u die omslag liet zien? Ja, ik zag wel dat er iets niet klopte. Maar om nou te zeggen dat ik onmiddellijk wist... wie de, wie de man was van, die, van wie dat eigenaardige hoofd was, nee. Maar ik heb mij laten uitleggen dat het uh, Michael Jackson is. Zeg ik dat goed? Dat zegt u goed. Ja. Dat doet ik vermoeden dat u hem daarvoor misschien nog niet helemaal kende. Nee, ik geloof niet dat ik nou erg vertrouwd was met zijn, uh, met zijn werk. Uh, als er van werk sprake is, dat weet ik eigenlijk allemaal niet. Maar het was wel grappig, want ze waren bij Bert Bakker... Denk ik nogal bezorgd toen ze me dit voorlegden. Dacht van dat vindt die oude vent natuurlijk helemaal niks. Maar ik vond het eigenlijk heel aardig van het begin af aan. En bovendien de symboliek van toen en nu. Dat zit in, dat ene, in die ene ruiter. Dat oude paard en dat hoofd van nu. Dus ik vond het wel mooi. Ja, ik had alleen liever mijn naam niet in twee over twee blokjes gedeeld gezien, maar daar heb ik me bij neergelegd. Ja, nee, dat, dat, je moet af en toe wat nemen in het, in het bestaan. Dus geven en nemen. Goed, u was afgelopen, niet afgelopen maandag, maar de maandag daarvoor... was u uh, bij het bezoek van Hollande aan, aan ons land, als ik het goed heb begrepen. En dan ontmoette u zowel gastpremier Rutte als uh, de Franse president. Dan zijn we gewoon even benieuwd, was de Franse president inderdaad alleen... Dat zover je alleen kan zijn bij een officieel bedrijf. Nou, ik begrijp wat ik hij bedoel. Was, was nog... hij zonder ega? Uh, of... ik, ik geloof zelfs dat hij is nooit getrouwd is geweest, ja. zoals we weten. Dus hij was zeker zonder ega. Maar hij was ook zonder wat je tegenwoordig partner noemt. Uh, er was geen persoon van het vrouwelijk geslacht die hem uh, van dichtbij uh, vergezelde. En verder waren we met een man of 60. Dus alleen zou je ook niet kunnen zeggen. Ja. Nu wordt vaak gezegd uh, dat Hollande een matresse heeft... dat hoort bij uh, een Franse premier, bij een Franse president. Uh, u als kenner van Frankrijk, is dat nou iets... Uh, want sinds Lodewijk de, de, de Zoveelste, de Zonnekoning, was dat al zo. Is, slaat dat nou ergens op of hoe, hoe moeten we daar nou naar kijken? Maar ja, de vraag waar het op slaat, dat is natuurlijk uh, aan de nou, hele wereld. Die bewering slaat uh, die ergens op. Nee, maar als ze daar plezier in hebben, ja. anders zouden ze het niet doen. Maar is het een bewering die met uh, cijfers te staven is Nou, Klopt. er is één grote uitzondering waar niemand het ooit over heeft. En dat is generaal de Gaulle. Dat is toevallig die, degene die u, uh, waarover u een beetje heeft gelezen. Ik iets meer van. Ja, ja. En, je, hoeveel ik ook over hem gelezen heb, dat heb ik nooit gelezen. Dat, Wel dat hij als jonge man, maar ja, dat mag natuurlijk. Uh, verliefd is geweest. En men zegt zelfs op iemand die... na de hand de van... Marcel Petra is geweest. Dat heeft die historisch gezien natuurlijk wel. Gezien de relatie de gaal pétain is interessant. Maar dat is een voorbeeld van de maar, ja, van Pompidou zijn overigens... bij mijn weten ook geen matressen bekend. Maar er is altijd een sfeer van lichtzinnigheid... die rond Pompidou en mevrouw Pompidou heeft gehangen. Voor een groot deel... Onbewezen, maar uh, dat, dat is er wel. Chiske, daar staat vast. Chirac is natuurlijk algemeen bekend. En ja, uh, ik, ja Sarkozy, ik weet niet. Die heeft gewoon een nieuwe vrouw. Dus daar... ja. En dan en wordt ook gezegd dat de populariteit... dat het hoort bij een Franse uh, president. Maar De Gaulle was misschien de populairste president ooit. Dus het ligt toch kennelijk iets anders. Ja, ik weet niet of hij zo populair was. Uh, achteraf gezien, ja. Maar... Uh, Tijdens zijn uh, presidentschap, niet per se. Nee, ik, ik, ik, nou, men zegt voor Hollande, die er een beetje tuttig uitziet... dat het wel zijn image zou kunnen verbeteren, een mooie vriendin. Maar ik, ik, dat gaat misschien wat ver. Het is in ieder geval niet ongebruikelijk. Juist. Nu was u bij dat bezoek, hebt u ook premier Rutte ontmoet. Uh, u hebt in uw bundel een groot stuk geschreven, dat heet Nooit meer Paars. Uh, had de premier het al gelezen of hebt u hem aanbevolen? Ik heb het een warm aanbevolen, maar hij had het nog niet gelezen. Ten meer waar het boek nog niet uit was. Dus dat. Uh, maar uh, ik, de, ik weet niet of hij daarmee eens zou zijn. Maar dat Nooit meer paars, dat is eigenlijk gebaseerd op het idee dat je niet de twee belangrijkste. Tegengestelde partijen in één regering moet brengen. Dat heb ik altijd dwaas gevonden. Dan kun je zeggen, die hadden een andere, wat immateriële agenda. Laten uh, nou, we zeggen, de zondagse winkelsluiting en het homohuwelijk. Maar ik geloof niet dat dat niet een werkelijke basis is. Nog altijd gaat het in Nederland essentieel om verdelingsvraagstukken. En nog altijd zijn er dan twee hoofdstromingen. De liberale en de sociaal-democratische. Dus dat vond ik verkeerd. En ik vind dat uh, men gelijk, om zo te zeggen bevestigd is door wat er daarna gebeurd is. We hebben nou die vorige keer, dus de laatste keer... die campagne gehad van stem op Rutte en niet op Wilders. Want anders krijg je Samson in het torentje. Een stem op Samson en niet op, uh, hoe heet die andere, van de SP. Uh, Dan krijg je uh, uh, Rutte rumor. in het torentje. En vervolgens uh, winnen ze daardoor allebei heel wat stemmen. Mede door... die dat dat zo is toegespitst op wie komt er in het torentje. En de dag daarna gaan ze samen zitten en zeggen... we gaan samen in het torentje zitten, bij wijze van spreken. Ja, want, want, want dat stuk, laten we daar even bij stilstaan... u schrijft, in het stuk werkt u een paar gedachten uit. En het begint eigenlijk ook bij de gedachte van... Paars wordt toegejuicht, met name met het argument van... de almacht van het CDA gebroken. En da, dat vindt u eigenlijk ook een beetje rare argumentatie. Legt u eens uit wat, wat daarop tegen is op die gedachte? Nou ja... Uh, dit is een frappant voorbeeld van zelfplagiaat, want daar heb ik al eens eerder over geschreven. En uh, in dezelfde geest. De, de, vooral die, uh, het woord almacht. In Nederland bestaat helemaal geen almacht. Voor zover er almacht bestaat bij de politiek, is het zeker geen almacht. Alle macht is altijd gedeeld. En vooral uitspraken als. Uh, de christenen zijn langer aan de macht... dan de communistische partijen in de Sovjet-Unie. Dat is een totale dwaasheid. Want er is die vorm van macht... die in de Sovjet-Unie bestaat... heeft bij ons helemaal nooit bestaan. Nou, dat laat ik nu allemaal nog even draaien. Maar als we al deze hypothese aannemen... De christelijke partijen... die elkaar overigens honderd jaar geleden vervloekten... die zijn alsmaar aan de macht geweest... dan zou ik zeggen... Wees dankbaar, want je kunt toch veel zeggen... maar Nederland is in de halve eeuw, langer na de Tweede Wereldoorlog geweldig vooruit gegaan. Er is een geweldige economische groei geweest. Uh, we hebben een prachtige sociale welvaartsmaatschappij opgebouwd. Uh, het land ziet er fatsoenlijk uit. Dat we dan, als het CDA almachtig was, zouden we er allemaal hm. te danken hebben aan het CDA. Uh, dus dan zegt u het is van 2-1. Of je zegt... Dat is exact ja. wat ik zeg. Het is van 2-1. Of... Maar het is, toch het is toch duidelijk wat ermee bedoeld werd. Namelijk dat het CDA in het midden zat. En juist die twee polen waarvan u vindt, die moeten niet bij elkaar. Daardoor kon het CDA steeds kiezen. De de keer met de, ja, de, ene, de andere keer de Maar andere. wat is daarom ja. tegen? Ik snap wel dat het vervelend is voor ja. die ene pol en die andere pol. Want dan kan Jantje zeggen, ja, als je niet met mij gaat, ga ik met Pietje. Natuurlijk is dat vervelend. Maar waar het om gaat, en daar, daar las ik de stukken over... de grote historische verdiensten van Hans van Mierlo... die ik overigens een geweldige sympathieke man vind... daar gaat het niet om, is dat hij de almacht van CDA heeft gebroken. Maar dat heeft toch dat is toch alleen maar zinvol als die macht bestond... en als die macht verkeerd gebruikt werd. Als die macht bestond en als die macht kwalijk was. Ja. En u zegt in uw stuk dat is aantoonbaar allebei, allebei niet het, het geval. Allerbij is ja. ja. Daarom vind ik de geschiedenis een mooi vak... want je kan dan de geschiedenis ja. aan de hand laten zien. En dat geldt ook voor het verhaal over soevereiniteitsverlies. Dat irriteert me ook. Ja, ik ben nou niet zo vreselijk geïrriteerd... maar van we raken onze soevereiniteit kwijt. Maar we hebben die soevereiniteit... Natuurlijk is ik er zin nooit gehad. Ik zeg altijd op 10 mei 1940 waren we volstrekt soeverein land. Op 15 mei 1940 waren we door de Duitsers bezet... en hebben we vijf jaar lang niks meer te zeggen gehad. Dat is soevereiniteit. Dat betekent niks in een wereld die beheerst wordt door de macht. Dus is het zo belangrijk dat we na de Tweede Wereldoorlog... in Brussel die zaak zo hebben opgezet dat alle landen die meedoen... leven onder de rule of law. Dat er is een internationaal... een Europees gerechtshof in Luxemburg... en die zegt ook tegen de grotere landen... dat mag en dat mag niet. Dus dat is alweer een voorbeeld... waarvan ik zeg als iets druk is... Turkisch, moet je daar tegen protesteren... want het is een verkeerd gebruik van een begrip. Ja, want, want dat valt op... als je het, het boek leest van u... wat u toch veel doet is... u zegt nou dit en dit, dat en dat... en zus en zus komen we tegen, dat zijn de veronderstellingen. Nu ga ik Henk Wesseling even aan u vertellen... hoe u het eigenlijk niet helemaal juist beziet. Dit zijn de feiten. Is, is dat een beetje de methode-wesseling dat u zegt... nou, wij, wij gaan even kijken van... hoe zit het nou eigenlijk? Is het nou allemaal wel zo kwalijk als men denkt? En hoe zit het eigenlijk? Is, is het zo? Nou, dat geldt voor een aantal stukken. In deze bundel denk ik iets meer dan andere. Zo van ik ook, ik herinner me volstrekt lachwekkend televisieprogramma waarin Maartje van Wege doet alsof het 1947 is en zijn live verslag doet van de begin van onze oorlog in Indonesië over naar onze man in Den Haag Washington, Jakarta, Jokja weet ik veel wat allemaal. Nou, dat vind ik helemaal niet erg. Het is lachwekkend maar laat ze dat vooral doen. Maar als er dan de toon komt. Ja, we hebben alles fout gedaan. Weet je hoe dat komt? Nou, die Drees, die was alleen maar wethouder van Den Haag die wist niks van de grote wereld en Beel was ondersecretaris. Van de gemeente Eindhoven, en Rome wonen in een villa in Bloemendaal. Dus dat zijn allemaal do dompotten. Daardoor is het fout gegaan. Dan denk ik als hij is druk, dat is natuurlijk onzin, ja. Want het is overal fout gegaan. En, en dan zegt u, dan gaat u die feiten bekijken, en zegt u, laten we het nou eens vergelijken met hoe Frankrijk en Engeland het gedaan hebben. Ja. En wat is dan de uitkomst? Nou, dan is de uitkomst dat we het in ieder geval niet zo slecht hebben gedaan als Frankrijk. Die hebben een enorm lange vreselijke oorlog gevoerd in Indochina. En dan hebben we het nog niet over, Vietnam. Oh, pardon, over uh, Algerije. Algerije van 54 ja. tot 62. Dat is natuurlijk het allerergste wat er geweest is. Portugal heeft tot, ben uh, uh, de... vergeet het juist, ja, tot ja, ergens in de jaren 70, jaren 70 vastgehouden. Ja. 74, 73. Dat was Mozambique en Angola ja. natuurlijk. Ja, en en, Angola. Ja. en dat... Uh, in Engeland wordt als die hebben het zo goed gedaan. Maar dat is ook, eerlijk gezegd, sterk overdreven. De premier Cameron is net in Kenia geweest om excuses aan te bieden... en schadevergoeding voor het optreden tegen de Mau Mau. In Maleisië hebben ze ook oorlogen gevoerd. En de deling van India en Pakistan is natuurlijk het grootste drama... van de dekolonisatie. Als je nou... Een, een, een, een, een, een lijn is altijd gevaarlijk, omdat zo'n bundel gaat over van alles... En, en, en, en allerlei onderwerpen. Maar is het nou een beetje zo dat wij een beetje miserig naar onszelf kijken... Beetje, beetje, beetje moeizaam naar ons eigen jongste verleden... en dat u steeds zegt van... nou, kijk er toch even wat rustiger en wat met opgewekte schouders naar. Nou, zeker. Opgewektheid uh, die heb ik inderdaad wel. Maar ik weet, nee, ik weet niet of we nou zo, uh, zo zorgelijk naar het jongste verleden kijken. Dit zijn nou dingen waarvan ik denk... daar moet ik als historicus iets over zeggen. Soms heb je het gevoel, als je nou iets van de geschiedenis weet dat je dat kan gebruiken om iets uit te leggen... en de dingen in perspectief te plaatsen. vergelijken het perspectief met andere landen... of historisch perspectief, vergelijken met vroeger. En, uh, dus dat, dat doe ik dan graag. Maar er zijn natuurlijk in dit boek ook uh, doodgewone... Uh, ja, achtige stukken. Uh, uh. Ja. Nog, nog, nog even het zelfplagiaat. U noemde het zo net al... Ik citeer even uit uw inleiding. Trouwe lezers van mijn publicaties met een goed geheugen... zullen soms een passage, gedachte of observatie tegenkomen... die aan ede eerder werk doet denken. En dan denk ik meteen... Ja, als nou vuur-econoom Peter Nijkamp dit had gelezen... hadden wij geen kwestie van zelfplagiaat gehad... Nou ja, ik vind die, die zelfplagiaat vind ik een totaal ridicuul probleem. Want waar het om gaat is dat iemand een stukje schrijft... en dan een paar jaar later dat stukje gebruikt, half gebruikt... Uh, om weer een nieuw stukje te schrijven. Wat is nou daar in hemelsnaam nou op tegen zijn? Maar waar het om gaat is dat er dan een meneer bij de VU zit... of wij dan ook, zit ze op die kantoren, zitten allemaal lijstjes te maken. Hoeveel stukjes heeft meneer Nijkamp geschreven? Heeft hij heel veel stukjes geschreven? Gaat hij naar boven? Misschien krijgt hij wel een grotere kamer of uh, loonsverhoging of wordt hij universiteitsprofessor, of uh, kan hij dit of dat worden. Dat is natuurlijk waar het om gaat. En dat systeem is totaal dolgedraaid. Ja, nou ja, het lijkt mij een, een helder antwoord op een, op een simpele vraag, meneer Wesseling. Precies zoals uw werkmethode eigenlijk is. Helder antwoorden op simpele en soms ingewikkelde vragen. Meneer Wesseling, dank voor uw toelichting. Het boek is heet dus van toen aan nu... en is uitgekomen bij uitgeverij Prometheus bij Bakker. Okay. Ja, en dan nu het spoor terug, in het spoor terug... Een glorieuze mislukking. Honderd jaar geleden begon Poolreiziger Ernst Shackleton... met zijn endurance-expeditie in een poging Antarctica per land over te steken. Shackleton vervult een uitzonderlijke positie in de lijst van Poolreizigers. De noor Roald Amundsen ging in de boeken... Uh, als eerste die de Zuidpool wist te bereiken... en Robert Falcon Scott, die de race met Amundsen net verloor... en op de terugweg stierf, werd direct een Britse held... Shackleton werd pas later opgenomen in die lijst der grootte. Niet omdat hij de belangrijkste mijlpaal bereikt had... maar vanwege zijn uitzonderlijke leiderschapskwaliteiten. Het doel van zijn endurance-expeditie mislukte... maar hij wist zijn mannen op spectaculaire wijze te redden. Laura Stek maakte een tweedelige documentaire over deze ontdekkingsreiziger. De stem is van Rogier Timmermans, Techniek, Berry Kamer. Het was een misselijkmakend gevoel toen het dek onder onze voeten begon te breken. De grote balken doorbogen en braken met het geluid van zwaar geschut. Het geluid van het springen van dat hout wordt vergeleken met kanonschoten. Wat eigenlijk wel ironisch is omdat op dat moment natuurlijk duizenden kilometers verderop de Eerste Wereldoorlog ook in volle gang is. En zij horen dus precies hetzelfde geluid, namelijk scheuren en knallen. En op een bepaald moment is het dus duidelijk van nou hier kunnen we niet op blijven zitten. Het gevoel van genadeloze verwoesting dat zich aan mij opdrong is onbeschrijfelijk. De Schotsen verpulverden het schip met de kracht van de miljoenen tonnen ijs erachter. De overdwars getuigde delen hangen en vallen en overal vliegen katrollen in het rond. En op dit moment heb je gewoon eigenlijk niet veel meer dan een grote bak lucifers op een stuk ijs. Het schip, de Endurance, ligt volledig in puin en verdwijnt langzaam onder de Schotsen. Ernest Shackleton en zijn mannen staan met alles wat ze nog konden redden op het ijs. Het is 30 graden onder nul en ze zijn ver van de bewoonde wereld. We waren hulpeloze indringers in een vreemde wereld. Onze levens hingen af van de grillen van brute natuurkrachten die totaal niet onder de indruk waren van onze nietige inspanningen. In het kleine museum van het Ierse dorp Athai is het Shackleton congres bezig Kenners en liefhebbers komen hier samen om over polgerelateerde onderwerpen te praten Op de voorste rij zit stevast een keurige mevrouw met kaarsrechte rug Alexandra Shackleton, de kleindochter ik mag haar alleen vragen stellen als ze briljant zijn. No pressure. Ik vraag haar waarom haar grootvader tot kort geleden... vrij onbekend was bij het grote publiek. Meteen nog een test. Of ik Latijn heb gehad. Ze doelt op de dichtregels van Horatius. Het is zoet en eervol om te sterven voor je vaderland... Met die regels verklaart ze dat poolreiziger Scott, die vroeg gestorven was tijdens zijn zuidpooltocht, meteen een held werd en haar grootvader, die pas later stierf, werd vergeten. Scott died, you know, tragically, and my grandfather didn't die, he died later. But then it started to revive from all over the world in the 1990s. The Wall Street Journal did an article to prepare for Shackleton boom pointing out the books, films, expeditions, expeditions and so on and so on. In de jaren 90 kwam er een Shackleton revival. Sir Ernest kreeg alsnog erkenning voor zijn bijzondere leiderschapskwaliteiten. En dan komt de derde test. There's a famous quotation, I don't know if you know, um, from someone who explored with Scott and Shackleton. Ze citeert een bekend gezegde waaruit de waardering voor Shackleton blijkt. Voor een efficiënte heen- en terugreis geef me Amundsen. Voor wetenschappelijk leiderschap geef me Scott... Maar als je in een hopeloze situatie zit, kniel neer en smeek om Shackleton. Go down, no pray for Shackleton. Iedereen op het congres lijkt het gezegde te kennen. If you're in a hell of a hole and want to get out of it, give me Shackleton every time. Shackleton dankt zijn bekendheid vooral aan één expeditie, de Transantarctische expeditie met het schip de Endurance. Na jarenlange voorbereidingen zijn hij en zijn mannen klaar om Antarctica over te steken. Maar er is één probleem. Vlak voor vertrek breekt de Eerste Wereldoorlog uit. Shackleton-kenner Sibren Renema. Shackleton zei, jullie mogen mijn boot wel hebben en dan, dan blijf ik gewoon gezagvoerder en dan zijn we gewoon een militaire boot. Ik vertelde de bemanning dat ik een telegram wilde sturen aan de admiraliteit om alle schepen, voorraden en onszelf in dienst van het land te stellen als er oorlog uitbrak. Bovendien dacht destijds bijna niemand dat de oorlog vijf jaar zou duren en de hele wereld mee zou sleuren. Maar hij kreeg van de Britse admiraliteit een telegram met maar één woord. Proceed. Ze hebben het netjes aangeboden, maar niemand wilde ze. Ja, dan, dan ga je gewoon. Terwijl hun kameraden worden gerekruteerd voor de oorlog... kan de groep poolreizigers met de 70 sledehonden vertrekken. De groep bestaat uit 27 mannen. Tenminste, dat denkt Shackleton. Want er is een klassieke verstekeling aan boord... Dat was uh, Blackborough, dat was de jongste. En uh, dat was een vriend van uh, een van de stokers. En toen ze dus eenmaal buiten uh, Zuid-Amerika voeren... en het eigenlijk al te laat was om de boot om te keren... toen zeiden ze, nou kijk eens, verrassing, we hebben er nog één. En toen ging Chaco toen natuurlijk helemaal door het lint... maar hij kwam er uiteindelijk achter dat het wel een, een goede jongen was. Dus toen zei hij, weet je wat, je mag blijven... maar als er problemen zijn, eten we jou als eerste op. Uiteindelijk waren het wel vrij profetische woorden, want ze kwamen vrij dicht bij kanibalisme. En uiteindelijk is Blackborough ook de enige die echte blijvende fysieke schade aan de expeditie heeft overgehouden. Ze vertrekken vanaf Zuid-Georgië, de Weddelzee. Vanaf Nieuw-Zeeland, de andere kant van Antarctica, is een tweede team vertrokken. Om depots met voedsel aan te leggen die Shackleton op zijn tocht zou tegenkomen. Op Zuid-Georgië zijn ze voor het laatst in de bewoonde wereld. Daar was op dat moment een Noorse uh, walvisvaarderkolonie. En die walvisvaarders die waren behoopzaam. Maar die zeiden, ga alsjeblieft niet dit seizoen... want het ijs ligt vrij hoog en de zeehonden trekken al weg. En die hadden allemaal redenen waarom je niet moest gaan. Maar ja, Shackleton had zoiets. Van, ja, er liggen daar depotsen aan de andere kant. Die vind ik straks niet meer. En anders moet ik weer mensen betalen. Ik wil gaan. Ik gaf om kwart voor negen ochtends het bevel het anker te lichten. Met het geratel van de ankerlier... werd onze laatste verbinding met de beschaving verbroken... In de eerste tijd varen ze vrij lekker door. En hij ziet kusten die nooit eerder gezien zijn. Het was heilig weer. En we voeren langs twee ijsbergen. Een paar growlers en veel kleine ijsschotsen. Er waren veel zeevogels. We herkenden kaapse stormvogels. Prions, sterns, Wenkbrauwalbatrossen. Roetkopalbatrossen. En reuzenalbatrossen. In de buurt van het schip. S'middags naderden drie Adélie-pinguins het schip over het ijsveld. Terwijl Hussie een mooi deuntje op de banjo speelde. De eerbiedwaardig uitziende vogeltjes leken. It's a long way to Tipperary wel te waarderen. Naarmate ze vorderen, wordt het steeds kouder. En het zicht wordt belemmerd door grote ijsschotsen. Ze zeilden zoveel mogelijk, want dan hoefde je minder kool mee te nemen. Maar voor het rammen van ijsschotsen... wat ze stiekem allemaal ontzettend leuk vonden om te doen... had je natuurlijk die motor nodig... want dan moest je eerst volle kracht achteruit... en dan volle kracht vooruit. Ijsschollen en bergen in alle maten en vormen... bewogen zich langs en tegen elkaar... in de zware zuidwestelijke deining. Al deden we nog zo ons best ze te ontwijken... toch ramden de Endurance regelmatig grote ijsbrokken. Maar op dag 45 gaat het mis... De bemanning voelt een hevige schok. Op 25 december werd het schip vanaf 6 uur s morgens... door grote ijsschollen tot staan gebracht. Shackleton had al een keer gezien wat het betekende als een boot vast lag. Want de Discovery, de eerste expeditie van Scott, die was vastgevroren. Maar die was uiteindelijk weer vrijgekomen. En het idee dat je boot eventjes vast kwam te vriezen... dat was ook niet helemaal ongewoon. Maar de gedachte was altijd van, nou ja, dat komt wel weer goed. In het kleine museum in Athai staat een replica van het schip de Endurance. Ja, dit is een hele mooie. Sybren loopt er enthousiast omheen. Er zitten hier vier reddingsboten op, drie masten. En je hebt hier de honden verblijven. De honden werden op het dek uh, gehouden. En er zijn wel anekdotes van honden die overboord spoelden en dan met de volgende golf weer op. Honden hadden ook vaak hele foute namen die dan wel iets reflecteerden van de tijd. Dus uh, dan hadden ze een hond en die heette Bismarck. En dat was dan een hele agressieve hond. En dan had je, uh, als er een zwarte hond was, heette die standa standaard nigger. Dat zou nou echt niet meer kunnen. Amundsen zat er ook bij, toch? Ja, ja dat klopt. Ja, ze noemden ze ook wel naar andere, andere poolreizigers. Maar dat is dan natuurlijk wel weer leuk. De lange winter breekt aan en het schip blijft maandenlang vastzitten in het pakhuis. De mannen hoeven niet meer te zeilen en het grote wachten is aangebroken. Ze zorgden dat ze zich vermaakten. Ze hadden een schaakbord bij zich. En eh, als het midwinter was, dan maakten ze een soort van kerstboom van pinguinveren. En ze hadden een kat bij zich en ze hadden een konijn bij zich. De rest van de tijd lazen ze boeken. Want ja, echt een echte Brit neemt natuurlijk de verzamelde werken van Shakespeare mee... Ook de radio werd geïnstalleerd, maar het zijn dat iedere zaterdagavond in opdracht van de Argentijnse regering speciaal voor ons werd uitgezonden vanaf Isla Año Nuevo, hoorden we nooit. Aan boord van de Endurance werd voortdurend over de oorlog gesproken, en tijdens de lange maanden waarin we vastzaten in het ijs, werden er op de landkaart heel wat militaire campagnes uitgestippeld. Ook worden er hondenraces georganiseerd. De vlakke ijsschollen en bevroren geulen rond het schip vormden een uitstekende oefenbaan. Dan hadden ze een rondje uitgezet. En dan kon je leuk links en rechts af. En dan hadden ze een, een bijrijder. Als een soort van uh, motor met zijspan. En ja, dus je gewoon een beetje studentico's maak wil. Ja, dan komen er wel, wel dingen uit. Als je dus even wegdenkt dat het daar permanent donker is... en dat het allerlei akelige dingen doet met je hoofd... en vooral als je een, een aanleg hebt voor zwaarmoedigheid... is het op zichzelf natuurlijk best te overleven... om vier maanden lang gewoon een beetje aan te klieren... zolang je het maar warm houdt. Maar heel lang warm zouden ze het niet meer hebben. Het schip zit muurvast, komt steeds schever te liggen... en met de beperkte apparatuur weten ze niet waar het ijs hen heen voert... Ze zijn overgeleverd aan het oneindige wit. In Antarctica, doordat het allemaal ijsvlaktes zijn... heb je allerlei prisma-achtige verschijnselen en fata morgana's en hallucinaties. Dus soms lijken dingen die heel klein zijn, heel groot... of die heel dichtbij zijn, heel ver weg. Daardoor gebeuren er natuurlijk allerlei hele rare dingen. Op 20 augustus zagen we een prachtige fata morgana. Ver achter deze kliffen lijken grote witte en gouden oosterse steden te liggen... Door de hoge druk zijn er ook allerlei vreemde geluiden te horen. We hoorden geluiden die op hamergeklop leken. Op grommen, kreunen en piepen. We hoorden elektrische trams voorbijrijden, vogels fluiten... luidruchtig kokende theeketels zingen... en soms een hard gesis als een groot stuk ijs... dat plotseling losschoot over het ijs of kantelde. Sommige geluiden zijn onschuldig, maar andere niet... In de nacht van de vierde hoorden we het ijs schuren en kraken en ging er een trilling door het schip. Dit was de eerste aankondiging van het gevaar dat ons zo ernstig zou bedreigen. Op een bepaald moment als het kraken natuurlijk erger wordt, dan weet je dat er iets mis is. Ondanks het naderende onheil gaat iedereen door met zijn taken. De biologen bekijken de maaginhoud van de penguins... en cameraman Frank Hurley schiet beelden. Het zijn hele mooie beelden. Ik kijk hem ook erg graag. Er bestaat een oude film van de Endurance-expeditie. Bedoeld voor de bioscoop. Shackleton, omdat hij niet altijd gesponsord werd... was ook gewoon heel erg goed bewust van de commerciële kracht van boeken en film. En hij verkocht de rechten dus zo duur mogelijk. We zien breed lachende zeebonken, trekkend aan een touw... dollend met een paar puppies of lurkend aan een pijp. Dit zijn de enige bewegende beelden van een aantal van deze personen... in gewoon close-up. Hier gaat het nu over zeezieke honden. Dat is natuurlijk iets wat iedereen gewoon grappig vindt. Dan zie je een van de twee doktoren een soort van medicijn... aan een zeezieke hond geven. En ondertussen schopt Shackleton daar op de achtergrond... even een andere hond opzij. Voor- of tegenspoed, Frank Hurley bleef filmen, zolang als hij kon... Hier is de roer van de Endurance al vast. En Shackleton en Wild staan erbij te kijken. Breed met hun armen gebaren. Je vraagt je bijna af of dit niet uh, in scène gezet is. Shackleton zet zijn vuisten nog eens in zijn zij. Het is een beetje Laurel en Hardy, maar dan uh, met min 30. Kijk, hier zitten ze vast. Op een prachtig, smerig, okergeel stuk negatief. Ze hebben een zaag- en pikhouwelen. En ze maken grote blokken die ze er dan weer uittrekken. En daar gaan scharnierachtige dingen onder. Maar het is een hopeloze missie, natuurlijk. Met, het, met terugwerkende kracht weet je gewoon dat het niet gaat werken. Hurley maakte ook foto's. Zeker nadat zijn filmcamera het zou begeven. I grew up the wonderful photographs of Frank Hurley. Superb black and white photographs. Of the expedition photographer. They were a bit mysterious to me as a very little girl. Alexandra Shackleton groeide op tussen die beelden en foto's. En vooral eentje maakte indruk. indruk. There's one photograph of the ship in the ice. Well, really the skeleton. It was dark and it was it wasn't night. It was all, it was all men and all beards and the dogs sitting around. And I would say, what happened to the dogs? And the grown-ups would never give me a straight answer. Op de vraag wat er met de honden op de foto was gebeurd, kreeg Alexandra nooit een antwoord. We're not years later. They said, well, actually, they ate them. Op 27 oktober 1915 besluit Shackleton het schip te verlaten. De Endurance wordt als een nood gekraakt. Na lange maanden onophoudelijke zorgen en vrees... na hoopvolle periodes en wanhopige momenten... was het einde van de Endurance gekomen. Als hij dan eenmaal gaat, dan hoort Shackleton het... en dan roept hij, uh, she's going boys, daar gaat ze dan jongens. Het is een, een persoon, een, een dame, die je bijna lief hebt. Voor een zeeman is zijn schip meer dan alleen een drijvend thuis. De endurance was het instrument van mijn ambities, hoop en verlangens. Nu, krakend in al haar voegen, met planken die breken en gapende wonden... geeft het langzaam de geest. Heel toepasselijk en toevallig op dat moment was er een groep keizerpinguins... die normaal gesproken daar niet komen en die begonnen allemaal uh, te kwaken op een hele rare manier... zoals ze ze nog nooit hadden horen kwaken. En iedereen dacht van nou, dit moet betekenen... dat de penguins vaarwel uh, wel tegen de boot komen zeggen. En sommige mannen zagen dat als een slecht uh, voorteken... en anderen zagen dat juist als een goed voorteken. Ze slaan hun kamp op op het ijs... met zelfgebouwde iglo's en tenten... Nu het schip is verloren, komt het nog meer op Shackleton aan. Ironisch genoeg is dit het moment waarop hij kan uitblinken als leider. Niemand mocht veel meenemen. Dus hij gaf het goede voorbeeld... en gooide zijn, zijn, zijn gouden sigarettendoos op de grond en, en zijn muntjes. Maar hij behield een pagina van de Bijbel... die hij van de koningin had gehad, waarop er stond van voor Shackleton. Dat was natuurlijk motiverend voor hemzelf... En een uh, pagina uit het boek Job. Het ging over uh, sneeuw en ijs. Uit welke schoot wordt het ijs geboren? Wie baart de rijp van de hemel? Wanneer de wateren stollen hard als steen. Wanneer het oppervlak van de zee bevroren raakt. Op die manier zei hij van nou jongens, jullie moeten allemaal de dingen kiezen... die het belangrijkste zijn voor jullie. Dus een foto van je vrouw of zo. Maar hij maakte een uitzondering voor een van de wetenschappers want die uh, speelde banjo. En die banjo heeft dus heel veel mensen ontzettend veel plezier gebracht. Ergens heeft het heel optimistisch... dat je fotonegatieve en wetenschappelijke meetapparatuur achterlaat... maar dan een banjo meeneemt. Onder het voortdurende getokkel van de banjo... heeft de bemanning nu te maken met nieuwe problemen. Voeten beginnen te bevriezen, melk en suiker worden schaarser en er zwemmen orka's rond. Deze walvissen hebben de gewoonte rustende robben op het ijs te bespieden... door over de rand van een ijsschool te kijken... waarna ze hem door het ijs heen van onderaf grijpen en verorberen. Op een dag zakte Wordy tot aan zijn middel door het ijs... terwijl hij bezig was de dikte van het jonge ijs te meten. Juist op dat moment kwam een orka in een nabijgelegen geul boven om te spuiten. Wordy's metgezellen trokken hem snel het water uit... Vanaf nu eten ze vooral zeehond, robbenvet en pinguïnvlees. Op 3 mei ontdekten we drie keizerspinguins. Een van de vogels heeft een filosofische instelling... en blijft kalm als hij aan één vleugel wordt weggevoerd. De anderen zijn vechtlustiger. Keur en Cheatham leveren dapper strijd tegen twee grote vogels. Keur holt op het beest af en grijpt het... maar de verbolgen pinguin mept hem neer... en springt boven op zijn borstkas voor hij de benen neemt. Ondertussen moet er een plan komen. Het doel van de expeditie is inmiddels wel opgegeven. Maar het overleven nog niet. Shackleton en Worsley, de kapitein van de Endurance... en uh, Frank Wilde, die tweede in rang was... hadden het al onderling over wat is nou de beste oplossing. En uiteindelijk werd er besloten dat het een goed idee zou zijn om naar Paulette Island te gaan. Want daar had Shackleton ooit een hele hoeveelheid voedsel laten droppen... voor een boot die in de Weddelzee gekraakt was. Dus hij wist dat het er lag, want hij had het er zelf naartoe gebracht. Er volgt een periode van zware wandelingen. Dan begonnen ze met het trekken van de reddingsboten over het ijs. Dus dan, dan bonden ze daar de nog levende honden voor en de mannen erbij. En dan moesten ze dat gaan slepen. En al die ijsschotsen liggen natuurlijk over elkaar heen. Dus heuveltje op, heuveltje af... En dan kwamen ze maar een paar mijl die kant uit. Gedurende die periode worden de eerste moeilijke beslissingen genomen. Vanmiddag moesten we de drie jongste puppy's van Sally... en Mrs. Chippy, de kat van de timmerman, doodschieten. We kunnen het ons niet veroorloven onder deze omstandigheden... zwakke dieren te onderhouden. Halverwege februari begon het gebrek aan Robbevet een groot probleem te worden... Als ze op een bepaald moment een zeehond vinden... die uh, nog heel veel half-onverteerde vissen in zijn buik heeft... dan eten ze die vissen ook op. Want ja, op dat moment is de vis niet half-verteerd, maar nog half-eetbaar. Dus dan eet je die ook. Ik liet alle weggeworpen koppen en zwempoten weer opgraven... en ze van hun laatste restjes vet ontdoen. Misschien kun je daar toch nog soep van koken of de merg uitzuigen. Of... Het wordt steeds smeriger, eigenlijk. Iemand zocht meer dan een uur in de sneeuw naar een stuk kaas... dat hij daar een paar dagen eerder had laten vallen... Hij werd beloond met een stukje zo groot als een duimnagel. Maar vond beslist niet dat hij zijn tijd had verspeeld. De traditie was dat één persoon kookte en opschepte... en dat dan de tweede persoon geblinddoekt aan moest wijzen wie welke portie kreeg. Zodat niemand dus een te grote portie kreeg. Nou, dat was een idee van Shackleton. Shackleton had de tenten ook zo georganiseerd... dat die een beetje uh, een mengeling waren van ja, pessimisten zeg maar, en, en, en ruziezoekers... En... Mannen die het wel konden hebben. En op die manier probeerden die dan uh, een vinger aan de pols te houden. Want er waren toch wel wat mensen die toch lastig begonnen te worden. Volgens de polcode schrijven de expeditieleden... nooit echt onaardig over elkaar in de dagboeken. Maar toch zijn er kleine tekenen van de groeiende spanning. Als het om eten gaat bijvoorbeeld. We waren verbaasd en een beetje geïrriteerd... over de vanzelfsprekendheid waarmee sommige van hen... deze bijdrage aan hun welzijn ontvingen. Ze schenen niet in de gaten te hebben... wat voor inspanningen wij ons voor dag en dauw hadden getroost. En ik hoorde Wild zeggen... Heren, als jullie willen dat je schoenen worden gepoetst... moet je ze even buiten zetten. Vooral twee mannen worden lastig gevonden. Zij zouden later dan ook niet de felbegeerde polmedaille krijgen. De bootman Vincent, vond ze dus een pestkop en een lastpak. En uh, McNeish, de timmerman. En McNeish, die had het vond men aan zichzelf te wijten... want die begon te protesteren openlijk op het ijs. En daarmee brak McNiche natuurlijk de hiërarchie. We zitten hier vast en we moeten iets doen... en we moeten het toch eens hebben over het leiderschap. Ja, als je daar eenmaal aan begint... dan stort het hele kaartenhuis natuurlijk in elkaar. Het relletje met de lastige McNiche wordt hersteld. Er zijn maar andere problemen. Want Polet Island, waar al het voedsel ligt, blijkt niet bereikbaar. Zelf kon ik niet slapen... Terwijl ik liep de ijsberen door het nachtelijk duister... was ik bepaald niet van vrolijke gedachten vervuld. Maar in april 1916 is er eindelijk land in zicht. Vanuit de roeipoten zien ze Elephant Island liggen. Een kleine pukkel in de zuidelijke oceaan. In eerste instantie wisten ze dus niet waar ze uit zouden komen. dus Ze proberen een koers aan te houden die ze zoveel mogelijk kans geeft om land te vinden. Dus dat ze Elephant Island bereiken is eigenlijk puur willekeurig, maar wel fijn. Want na Elephant Island zijn er nog een paar rotsblokken en hier en daar nog een heel klein dingetje. Maar daarna is het de zee en dan is er eigenlijk niks meer totdat je bij de Falklands of South Georgia bent. En dat was gewoon te ver geweest. Ze komen volledig verkleumd en verkrampt aan. En Shackleton zet verstekeling Blackborough... in stenen inmiddels ernstig bevroren zijn als eerste aan land. Blackborough zegt, ja, nou ja, weet je, dat hoeft niet zo nodig. En Shackleton zegt, geen gedonder, aan land jij. En hij zet Blackborough vrij hardhandig overboord... maar omdat hij natuurlijk een bevroren voet had... valt Blackborough gewoon recht voorover eh, op het strand. Het was misschien geen aangename ervaring voor Blackborough... maar in ieder geval kan hij zeggen dat hij de eerste man is die ooit voet aan land zette op Elephant Island. Een paar minuten later lagen alle drie de sloepen op het strand. Toen ik voor de tweede keer aan land stapte... werd ik geconfronteerd met een merkwaardig tafereel. Een deel van de bemanning zwalkte over het strand... alsof ze een enorme hoeveelheid sterke drank op deze verlaten kust hadden gevonden. Ze lachten luidkeels, raapten steentjes op... en lieten die door hun vingers glijden als een vrek zijn gouden munten... Deze lachende gezichten met gescheurde lippen die opnieuw gingen bloeden... deden me even denken aan onze jeugd. Als de deur eindelijk opengaat en je de kerstboom in al zijn wonderbaarlijke glorie te zien krijgt. Maar die vreugde is snel voorbij. Naast de troep Robben is er eigenlijk niets op het eiland. Shackleton besluit de groep op te splitsen. Hij maakt zich klaar om de woeste zee richting Zuid-Georgië over te varen op zoek naar hulp. Als we gered wilden worden, moesten we iets doen. Uitputting, gebrek, weer en wind hadden hun sporen nagelaten bij de expeditieleden. Allereerst kiest hij zijn mannen zorgvuldig uit. Een essentieel onderdeel van de overlevingsstrategie. Het is dan wederom uh, een vermogen om van een ongelooflijk slechte situatie toch nog iets te maken. Naast kapitein Worsley en de ruwe Green, kiest hij de twee grootste lastpakken uit, zodat ze iets te doen hebben. Dan moet er nog een boot komen. Ze kiezen de grootste reddingsboot, de James Caird, en laten hem door Timmerman McNish ombouwen. McNeish had alleen nog maar een schaaf en een zaag en een hamer of iets dergelijks. Dus dat het hem lukte. Dat is eigenlijk gewoon een soort van MacGyver in het Hij had de boegspriet van de Endurance, die hadden ze dan toevallig bij zich, gebruikt om uh, de kielbalk te versterken. Ze lieten een stuk uh, tentdoek bevriezen als een soort van vooronder. Ze verzwaarden hem met stenen. En ze verhoogden hem door de andere twee boten verder aan stukken te zagen. Waarmee natuurlijk de kansen voor die andere mensen voorgoed verkeken waren. Het bootje van zeven meter moet dus over een stuk zee met golven die toch zo hoog zijn als een huis. Een ding waar je het meer nog niet meer op zou willen. Als we opzij keken, keken we recht in de tunnel van de omrollende golf die op het punt stond in te storten. Zeker duizend keer leek het erop dat de James Jamescairt door de golven zou worden verzwolgen. Ze moesten dag en nacht roeien en zeilen en sommige mannen stonden op knappen. Ze hadden allemaal last van bevriezingsverschijnselen. Sommigen konden niet meer roeien. Op de tiende nacht kon Worsley zichzelf niet meer uitstrekken naar zijn wacht aan het roer. Hij was volkomen verkrampt en we moesten hem onder dek slepen en masseren voor hij zichzelf in een slaapzak kon wringen. 16 lange dagen varen ze door. Ze slapen nauwelijks en de vellen vallen van hun handen. Maar dan verschijnt Zuid-Georgië in zicht. Na een aantal mislukte pogingen kunnen ze aanleggen. Vincent uh, ligt op apengapen. McNeish is redelijk uh, oververmoeid. McCarthy moet op die twee letten. Het wordt een soort van zuster. En die andere drie moeten dus op een of andere manier hulp halen. En ze hebben haast. Want ondertussen zijn de mannen op Elephant Island... bijna door hun voedselvoorraad heen. Hun laatste scheepsbeschuit ligt opgebaard... in het Shackleton Museum in Athai. Het is compleet bizar. Het is een sigarettendoosje met een heel klein restant... van een uh, betuimeld, verschrompeld soort van biscuitje. En uh, er staat erbij dat ze toe waren aan hun laatste koekje. Goed, of dit dan daadwerkelijk het allerlaatste koekje is... ja, ik zou het niet weten. Er verschijnen wel eens vervalste koekjes op de markt... en volgens mij is dit wel ongeveer het, het beste reliquie... wat je je voor kunt stellen van die porenijzen. Want hoe vaak lees je niet dat ze nog maar één koekje over hebben... of dat ze toch echt gewoon nu, als er nou niks gebeurt... zeewier gaan eten of zeepokken of dreigen elkaar op te eten. Tot cannibalisme zou het net niet komen... Maar er sneuvelen wel een paar tenen op Elephant Island. Blackborough, wiens tenen erg bevroren waren tijdens de bootreis... moest tijdens het verblijf op het eiland alle vijf die tenen laten amputeren. Zonder verdoving en met een nijptang. De operatie werd uitgevoerd met zeer gebrekkige middelen en instrumenten. Hij vond plaats in een donkere, vieze hut... met alleen een op robbenvet brandend fornuis... om de temperatuur enigszins draaglijk te houden... terwijl het buiten hard vroor. Wat ik nooit zal vergeten is dat toen ik het verslag las... iemand het geluid van de tenen in de emmer... terwijl ze afgeknipt waren, beschreef alsof je een kiezel in een zinken emmer gooit. Nou, zo klinkt een uh, ter plekke geamputeerde tenen, blijkbaar. Op Zuid-Georgië is Shackleton met zijn twee mannen begonnen aan een ijzige tocht per voet... door een steile bergkam... En dat blijkt dan achteraf, dat wist hij niet, maar daar heeft hij heeft in ieder geval enorm geluk gehad. Het blijkt ook het enige moment te zijn waarop het gekund had, want de rest van het jaar stormde het daar gewoon. We stuiten op een rij kartelige rotspieken met een opening als van een gebroken tand. De bergkam was alleen te beklimmen via een zeer steile helling. En door de opening vloot een ijzige wind. Na 36 uur lopen zijn ze helemaal van de wereld en ze beginnen te hallucineren. Dat heet de Third Man Syndrome. Ik weet dat ik tijdens die lange en uitputtende 36 uurige trektocht... vaak het gevoel heb gehad dat we niet met z'n drieën, maar met z'n vieren waren. Ik heb daar nooit wat over gezegd. Maar naderhand zei Worsley tegen mij... Baas, tijdens deze tocht had ik het merkwaardige gevoel dat er nog iemand bij ons was tegelijkertijd sloot het ook wel aan bij een soort van romantisch sentiment. Er is een soort vreemde geest die met ons meegaat, die over ons waakt. En dat was uiteindelijk de inspiratie voor T.S. Eliot, euh, de beroemde dichter... om een aantal regels in The Wasteland te schrijven... over dat er dus altijd iemand met je meegaat in deze woeste witte vlakte. Who is the third who walks always beside you? When I count there only you and I together... But when I look ahead up the white road, there is always another one walking beside you. Gliding wrapped in a brown mantle. Hooded. I do not know whether a man or a woman. But who is that on the other side of you? Toen de nood het hoogst was, was de redding nabij. Om half zeven ochtends dacht ik het geluid van een stoomfluit te horen. Ik durfde dit niet met zekerheid te zeggen... maar ik wist wel dat de arbeiders van het walvisstation... rond die tijd gewekt zouden worden. Het geluid blijkt geen inbeelding. Voor het eerst in drie jaar zijn ze weer in de bewoonde wereld. Ze hebben geen fatsoenlijke naad meer aan hun lijf. Ze hebben baarden tot aan hun navel. Ze hebben, nou, dreadlocks zijn er niks bij. Een soort van kokosmat op hun hoofd. En ze zitten onder de blubber. In die hoedanigheid ontmoeten ze de walvisvaarders... De hongerige, halfdode mannen op Elephant Island... kunnen nu worden gered met een Chileense marineboot. Het was gewoon heerlijk om te luisteren naar het gedreun van de stoommachines... in plaats van naar het gekraak van brekende ijsschollen... het gedonder van de branding of het gehuil van de sneeuwstorm. Het was alsof we uit een heel lange slaap ontwaakten. De overlevingsmissie is geslaagd. Alle 28 mannen keren terug naar het nog steeds in oorlog verkerende Engeland. Maar hoewel de mannen een behoorlijke prestatie hebben geleverd... worden ze niet bepaald als helden ontvangen. Nee, ze werden niet als helden teruggehaald. Ze werden gewoon uh, onmiddellijk gerecruiteerd. En Shackleton, omdat hij goed was met, uh, met sneeuw en ijs, werd naar Rusland gestuurd. En Worsley, de kapitein van de boot... die verantwoordelijk is voor het redden van al die mensenlevens... omdat hij zo goed wist hoe hij met zijn boot om moest gaan... Die werd uh, kapitein van een onderzeebootjager. Hij kreeg, uh, als ik me niet vergis, de bijna een death charge pill. Omdat hij dus een buitenproportioneel hoeveelheid Duitsers naar de kelder joeg. Sommige expeditieleden sneuvelen enkele weken na terugkeer. Hadden ze net zo'n beetje alle gevoel weer in hun handen, bij wijze van spreken. En dan, dan was je weg. Shackleton overleefde de oorlog, maar kan bij terugkomst in Engeland niet meer aarden. Hij was eigenlijk op een bepaalde manier uit de tijd gevallen. Omdat hij natuurlijk de Eerste Wereldoorlog nauwelijks had meegemaakt... was hij nog te veel een, een reliquie van, nou ja, wat de Britten dan de Edwardian Era noemen. Dat gewoon een soort van gentleman met een bolhoed. En hij was niet geschikt voor de moderne tijd. Bovendien was er ook een gevoel van nostalgie. En hij had schulden en hij was toch niet helemaal gelukkig in zijn huwelijk. En dat zijn allemaal dingen die je natuurlijk heel makkelijk kunt oplossen door gewoon te verdwijnen. En dat doet hij. Op 48-jarige leeftijd vertrekt hij op een nieuw bedachte expeditie naar Antarctica... waar eigenlijk niemand meer op zit te wachten. Maar vlak bij de kust van zuid georgië de plek waar hij een aantal jaren daarvoor de redding had gevonden... krijgt hij een hartaanval. Frank Hussie, de man met de banjo, is de laatste die Shackleton ziet. Hij vertelt hoe hij de avond ervoor nog een slaapliedje voor hem zingt... The night Shackleton died, I was on watch. Uh, as I came off watch, past his, passing his cabin, he called out to me. He said, Huss, I can't sleep. Play me some of the old tunes, will you? They always help me to sleep. So I played him a lullaby. Nou, dit was het slot van het tweeluik, een glorieuze mislukking. Over polreiziger Ernst Shackleton, gemaakt door Laura Stek. De stem was van Rogier Timmermans en met dank aan Siebren Renema. En voor meer informatie over uit de uitzending vandaag... wijs ik u naar radio1.nl slash OVT. U komt met ons mailen, ovt.vpro.nl of twitteren. ...at VPRO Radio 1. En dan is er ook nog de website Geschiedenis24... ...waar ons hele archief te vinden is en nog veel meer is te zien. En wat daar allemaal is te zien en te horen... ...krijgen we nu Marnix Kolgaas over aan de lijn. Goedemorgen Marnix. Ja, dag Paul. Um, we hoorden net uh, ja, het verhaal over Shackleton. Wat uh, heel apart is, is dat het, de stem van Shackleton... ...en zijn verhaal over die expeditie uit 1909... ...in 1910 al op een oude wasrol is opgenomen... En dat stuk van uh, ruim drie minuten, dat kan je dus op uh, Geschiedenis24 in zijn geheel terugluisteren. Um, ja, verder besteden we op de website veel aandacht aan de nieuwe serie De Bevrijding, die afgelopen vrijdag uh, bij de NTR in première is gegaan op, uh, op tv. Daar hebben we een speciale webapp voor ontwikkeld, waarop je alle historische fragmenten die in die uitzending verwerkt zijn, en dat zijn er heel wat, in zijn geheel kunt terugbekijken. Je kunt dus de uitzending Bekijken. En op elk moment dat er een historisch beeldfragment langskomt, kun je de uitzending stopzetten en dat fragment in zijn geheel terugkijken. Nou, het is uh, fantastisch. Ik heb het uh, uitgeprobeerd. Je kan er uh, een hele dag mee zoet zijn. Maar je ziet wel de meest fantastische beelden, kleurenbeelden van de bevrijding die door het Amerikaanse leger zijn gemaakt... Uh, uh, dagboekfragmenten die je in zijn geheel kan teruglezen. De beroemde, beruchte Westerbork-film, die een uh, opdracht van uh, de Duitse commandant Kemmerker is gemaakt. Kortom, uh, ik zou zeggen: probeer het. Het is echt fantastisch om die beelden echt helemaal terug te zien. Um, verder hebben we nog. Uh, besteden we aandacht aan het feit dat uh, Chaukie Dijkstra morgen precies 50 jaar geleden het eerste Olympische wintergoud voor Nederland behaalde.